Oh, Dit is Goolse Kringen. Goolse Kringen wordt vanavond gepresenteerd door Pim Verij en Ben Lonen. En we hebben als gasten Ine Siebe, Kees van Bohemen, Mark van Stappershoef en Henk Renders. Um, met Ine Siebe gaan we bespreken Hoera 70. Een mooie, mooie kreet. Daar zit een uh, idee achter en een activiteit. We gaan uh, Kees van Bohemen horen in, met zijn column in de rubriek De Verandering. Met Mark van Stappershoef en Henk Renders uh, kijken we terug op de Dag van de Democratie. Dat is dan uh, tevens ons programma en die volgorde zullen we het ook uh, allemaal gaan bespreken. Maar zoals eerst altijd, wat viel je op in het nieuws? En uh, nou, ik begin, uh, we zitten zo in de kring rond de tafel, ja het is Visual Radio, dat is ook nog te zien misschien. Uh, Ine, wat uh, viel jou op? Nou, wat mij opviel met name in het grootste belang van afgelopen week... was alle informatie die er stond over de Alzheimerweek die, de, die vandaag begonnen is. De gemeente Goorlen is een jaar geleden begonnen met activiteiten... om de gemeente de mensen hier vriendelijk te maken. Er zijn een aantal werkgroepen actief geweest. Er zijn er nog een paar actief. En een van de laatste dingen die nog uitgevoerd moest worden... dat was een, een inloopplek... Voor mensen die dementerend waren. Die beginnend geheugenproblemen hebben. En hun partners, mantelzorgers, familie en wat dan ook. Een plek waar ze ongedwongen samen kunnen zijn. En waar ze met elkaar ook nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Dat is vandaag geopend. die plek die was er niet. En welke die plek is nu gevonden? Die plek is gevonden in de wildakker. Dus vanaf vandaag, elke maandagmorgen van 11 tot 1 uur... Komen daar mensen bij elkaar en uh, nou, drinken een kopje koffie. Uh, en voor de rest is de invulling eigenlijk nog een beetje open. Er zijn vandaag wat spelletjes gedaan. Er is zelfs gedanst vandaag. Uh, maar uh, volgende week als het mooi weer is gaan we misschien uh, je de boelen met een paar mensen. De mensen moeten zelf uh, de invulling gaan geven. Maar ik vind het geweldig dat vandaag op, uh, in de week van de... Uh, al, van de week van Alzheimer, uh, dat inloopplekje is geopend. En dat lukte al meteen? Ja, de, uh, ik schat dat er al met al zo'n 30 mensen waren. Tien nou. uh, ja. mensen die specifiek tot de doelgroep behoorden. Uh, mantelzorgers en andere uh, familieleden en zo daaromheen. En een aantal vrijwilligers. Dus uh, ja, mooi, uh, mooi gevulde zaal. Leuk. Mooi, nou... Prachtig nieuwtje. Pim, ik sla jou even over. Wij, wij sluiten aan aan ja. het eind van de rij. Uh, Henk. Ja, geen, uh, <coughs> geen lokaal nieuws. Maar uh, mij viel de berichtgeving over Sint Maarten vandaag op. <coughs> dan zouden dan <coughs> plunderingen... Sorry. <coughs> er hebben dan plunderingen plaatsgehad. En dan hmm. zegt de premier dat de... Nederlandse mariniers niet ingegrepen hebben... dan zegt de commandant van de marine... dat het eigenlijk een taak is van de, van de premier. Zit er weer een volgende orkaan aan te komen... denk ik, ja, dat zijn toch ja, Nederlanders... in ieder geval van het Koninkrijk... en die mensen zelf, ja, die zijn toch het slachtoffer... van alles wat er gebeurt. Ja, ook de, de, de vraag, komt het geld wel, uh, wel goed aan? Het is eigenlijk heel dichtbij... maar van de andere kant is het ook weer heel ver af. Dus dat is wat ze ja, een beetje Ja, en je hoort de vraag gesteld... zijn het eigenlijk plunderingen? Mag je het plunderingen noemen als je helemaal niks meer hebt... Uh, die Marlin had blijkbaar gezegd van ga het brood zelf maar halen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat de premier heeft aangezet tot plunderen. Hè? Maar dat mm. lijkt een beetje op wat Muskus vroeger zei. Ja. Dan. ja, als je geen brood hebt, mag nou, je het stelen. Precies, het stelen. In, dat, in die sfeer ligt het dan. Hè? <coughs> wat zegt de, de burgemeester daarvan? Hoofd van de driehoek, geloof ik. En, en, uh, ja, plunderen, plunderen. Is het plunderen als je, als je zo alles kwijt bent? Nou... Je hebt, je, hebt, je hebt meenemen en meenemen ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook beelden gezien waarbij ze de dag naar de orkaan al met grote televisieschermen en dvd-spelers door de straat aan het nou, rennen dat is waren brood, dus volgens mij hoort daar niet echt een goed verhaal bij maar als het om voedingsmiddelen gaat in een, in een setting waar gewoon te weinig voeding is, kan ik me er altijd mee voorstellen ja, ja, ja. ja. ja nou, wij ook ja. um, Henk dat viel jou op dat heb jij hier even onder de aandacht gebracht prima, en Mark? Ja, um, wat mij vandaag opviel in de media is een enthousiast interview met uh, Jacques Mikkers. En Jacques Mikkers is de uh, nieuwe burgemeester van Den Bosch. Uh, Brabantse man, ik ken hem goed. Ik heb hem afgelopen uh, vrijdag nog gesproken. Ik weet dat hij uitermate gemotiveerd is voor, uh, voor uh, Den Bosch. En ik weet zeker dat ze ook een hele goede jaar gaan hebben. En uh, nou ja, de reden waarom ik, waarom ik er even op terugkom, uh, vandaag dat enthousiaste interview. Maar we weten allemaal dat een paar weken geleden daar uh, gelikt is vanuit de vertrouwenscommissie. Waardoor mensen gewoon beschadigd zijn. Uh, en ik vind dat gewoon uitermate kwalijk. Uh, dat is een misdrijf. En dan kun je zeggen van ja, waarom is dat kwalijk? Omdat dit ook gewoon een procedure is waar mensen uh, er recht op hebben. Dat dat toch zorgvuldig verloopt. En uh, er wordt wel eens gezegd, achterkamer, je weet ik wat. Maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. Iemand die solliciteert als leraar op een basisschool. Die kan misschien ook op twee vacatures tegelijk solliciteren. En daar, ook daar is gewoon, begint het met een brief, net als hier... Heb je een selectiecommissie uh, en uiteindelijk wordt bekend dat je het wordt of niet. Hè? Dus waarom is dat dan zo bijzonder? Um, bovendien, um, en ik weet dat ook een beetje uit ervaring van mijn, van mijn vorige functie als kabinetje bij de commissaris, waar ik veel met dit soort procedures te maken had, uh, loop je het risico dat goede kandidaten afschrikken. Uh, dus je bewijst jezelf als stad absoluut geen dienst als het, uh, als het lekt, want dan zeggen mensen: joh, uh, ik ga mijn naam niet uh, te mm -hmm. grabbel gooien. En dan uh, gaat zo iemand uh, gaat niet meesolliciteren en dan mis je gewoon een goede kandidaat. Dus. Mm -hmm. Nou, uh, ik ben blij dat Jacques het uh, positief uh, oppakt. Heeft er echt veel zin in. Wat ik al zei, ik sprak hem vrijdag en ik ben ervan overtuigd dat een een uitstekende burgemeester heeft. Ja. Brabantse jongen. Brabantse jongen. Ja. Uh, groot ego. Uh, ja, was? ik bedoel, uh, de vorige burgemeester stond bekend om zijn enorme ego. In die zin liet Tony van der Meulen, columnist in het Brabens Dagblad, zich nog wel eens uit. Ja, dat is dan de mening van Tony ja, van der Meulen. Ja, natuurlijk, is een uh, mening. Is een mening. Nou ja, er zijn weet altijd je, meningen, die, ja, die columnisten. Nou ja, ego, kijk, weet je, uh, groot of klein ego, je, je moet als burgemeester wel... Ja, je staat vaak op de, vaak op de voorgrond, dus dat, dat, wordt, ja, dat, dat is wel een element in het werk, maar een groot ego. Kijk... Uh, Iedere, iedere burgemeester brengt zichzelf mee. En heeft zijn eigen profiel. En uh, past op een bepaald moment. Ik weet dat Tom Rombouts heel veel betekend heeft voor uh, Den Bosch. Echt veel gedaan heeft. En, uh, nou, dan komt er iemand anders. Die overigens een heel ander profiel heeft. Maar kennelijk uh, past dat uh, bij Den Bosch voor de komende jaren. Dat is mm -hmm. helemaal positief. Kijk, en wat is de politieke kleur? CD, uh, CDA. Uh, CDA. Uh, zeg ik dat goed? Ja, is dat juist? Ik weet het eens VVD, ja? VVD volgens mij. Ja, precies. feit dat ik er zo van na denk ja. geeft geeft al aan. Dat dat eigenlijk helemaal niet belangrijk is voor een burgemeester. Welke kleur dat je hebt. Dat is ook oprecht zo. Ondanks het feit dat ik weet dat de landelijke partijen. Uh, erg hun best doen om toch hun kandidaten naar voren te schuiven voor de grote gemeente. Is dat voor de rol van een burgemeester absoluut niet belangrijk. Dus het feit dat ik het. Zelfs zo'n aarzel, maar het is, het is VVD. Nou ja, daar kunnen we dadelijk misschien nog op terugkomen als we het over de dag van de democratie hebben. Nou, dat lijkt me een goed plan. Goed. Ik denk <laughs> overigens dat uh, de tweede kandidaat waar die naam van uitgelekt is, mevrouw Donders, burgemeester van Roermond. Daar is de schade natuurlijk veel groter. Die zit al ruim een jaar. Die blijft in Roermond. Kijk, hij, meneer Mekers is nu burgemeester in de Bosch, die is weg uit Veldhoven. Maar degene die achterblijft, die heeft toch behoorlijk schade opgelopen, denk ik. Ten, en dan het hele rijtje, is dat hele rijtje uitgelekt? In ieder geval nummers 2 en 3. Uh, nummers 2 en 3? En nummer ah, ja. 3 was mevrouw Donders, die komt hier ook uit Belapent. Daar, daar, daar, daar ga je ervan uit dat wat er in de krant stond ook klopt. Hè? Dus dat is, je daar gaan de meeste mensen aanhaken. toch wel van uit. Ja, ja, ja. Dus, ja. <coughs> oh ja, ja. Oh, meestal wordt gezegd dat het gelogen is wat in de krant staat. Ja. Dan moeten we het over klanten gaan. Dat is een, dat dit, de... dit is een aparte uitzending. waard. <laughs> uh, Pim, doe jij ook mee in het rondje? Wat, ja, wat viel je op? Ook... Het ja, is niet zozeer lokaal. Uh, ik heb iets heel positiefs in het nieuws uh, opgevangen. Dat gaat over uh, energie. Uh, de windmolens op de Noordzee willen ze gaan gebruiken... om bij overproductie uh, van stroom... ...waterstof op de, om te zetten. En dat is... ...naar de toekomst toe zijn dat superontwikkelingen. Mm -hmm. Dan kunnen ze waterstof... Uh, ...dus windmolens... ...produceren te veel stroom. Daar wordt waterstof mee opgewekt. Dat gaat dan via de gasleidingen die nu op de Noordzee liggen. Kan het naar het vaste land... ...en dan kan het omgezet worden weer in energie. Ja. En dat is... ...dat zijn echt... Uh, ...een van de grootste problemen met uh, wind en zon... ...is de buffering van... ...te veel energie. Ja, ja dat lossen ze zo op een hele goede manier op. Oh, zegt. mooi. goede ja. ontwikkeling. Want we moeten van het gas af, hè? Huh? <laughs> ja, niet alleen van het gas, denk ik. <laughs> ja. Goed, ik ja. sluit af met, uh, met een nieuwtje. Ik heb het vorige week daar ook al eventjes over gehad... over de verlenging van het zwemseizoen uh, buitenbad waterspoor. Nou, uh, gisteren uh, hebben we het inderdaad uh, afgesloten... Uh, de laatste twee zwemmers hebben het water getrotseerd van 15,8 graden. Ik was daar één van. Ik kan je verzekeren dat het behoorlijk koud was. Uh, Traditiegetrouw is dat uh, met een kop koffie en uh, niets lekkers erbij. Een van de zwemmers die daarvoor uh, zorgt. En uh, nou, we hebben eigenlijk... Uh, genoeglijk gekeuveld en, en herinneringen opgehaald uh, aan de tijd dat het nog een gemeentelijk bad was. Een van, van, de, van de zwemmers uh, die heeft daar toen nog een jaar gewerkt. En uh, nou goed, zo hebben we op 17 september, het is uh, vrij uniek, het, het zwembadseizoen van buitenbad. Let wel, afgesloten want het binnenbad is, is eigenlijk het hele jaar uh, operatief. Oh. Dat was mijn nieuwtje. Ja? Ja, Misschien iets te binnen. Ik ben gisteren met, uh, met uh, Jan Schijver van de Pont van Wapenbroeders ja. bad geweest. Die, uh, die wilde mij wat uh, Godse geheimen laten zien. En uh, hij heeft me onder andere gewezen waar vroeger het buitenbad was, waar de restanten van te zien zijn. Ik zie hier wat mensen knikkend. <lacht> en ik ken, ik ken die plek kende ik niet, maar het is dus aan de zuidrand begraven, beroofd. Zeg maar, als, je, als je langs de kerk loopt. En dan ga je door en dan heb je... Eigenlijk is het een soort ja, natuurbad, maar wel in de vorm van een zwembad. Hè, rechthoekig. Met een, heeft precies aangewezen waar de duikblank gestaan mm -hmm. heeft. Er zijn nog wat restanten zichtbaar, wat betonnen palen. Het is dat je het hoort dat het daar gezeten heeft. Ja. Want het is helemaal overhoekerd. Ja. Ja. Maar ik kan me er alles bij voorstellen. Ik deed mijn ogen dicht en dacht, nou, hoe zag dat er vroeger uit? Hoe daar de mensen naartoe liepen en, uh, en dat gingen Dat was de, de tijd dat de mannen nog gebreide zwembroeken hadden. Ja, <laughs> dat denk ik ja. ook hè. Met galgjes. Ja. Ja, ja, ja. ja, je ziet het aan de ceders waar het geweest is. Oké. Okay, die, uh, die staan nergens, alleen daar. Hè. Dat is, uh, mm. Maar het is een dan waar uh, de bossen beginnen ja. gelijk rechts. Hè. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Op uh, gebied van, uh, van Puienbroek. Ja. Ja. ja. ja. Nou, dat heb ik niet meer meegemaakt, dat, uh, dat bad. Uh, goed, we sluiten het uh, zo af en we gaan uh, meteen naar ons eerste onderwerp uh, met uh, Ine Sieben. Hoera 70. Hoera 70. Nou Ine, vertel. Nou, ik kan zeggen, ik ben zelf net 70 geworden en ik vond het leuk om een feestje te hebben met 379 goordenaar die dit jaar diezelfde leeftijd bereiken. 79? 300. 379. In totaal zijn het er 380 hè, met mij erbij. Ja, Um, maar het verhaal is uh, iets, uh, iets simpeler hoor. Um, ik ben lid van de werkgroep EMO en die organiseren allerlei activiteiten met name voor senioren in uh, Goorlen. En ik constateerde eind vorig jaar dat um, de mensen die deelnamen aan die activiteiten, dat die een beetje van de ene naar de andere activiteit <tus> hopten, dat er weinig nieuwe gezichten waren. En dat is jammer. Je wilde uh, dat er meer nieuwe mensen ook uh, deel zouden nemen aan die activiteiten. Dan kun je een uh, standaard uh, wervingscampagne doen. Hè, wat promotie maken, in het belangen, foldertjes wegleggen. Maar ja, bereik je dan de mensen die je wil bereiken. Nou weet ik uit eigen ervaring dat uh, 70 jaar een leeftijd is... waarop je nog een heleboel dingen kunt en ook nog uh, prima in staat bent. De meeste althans om aan nieuwe dingen te beginnen. Dus ik dacht, als we nou alle 70-jarigen uitnodigen... en al die 70-jarigen laten zien, nog eens confronteren... met de dingen die ze in de afgelopen jaren hebben gedaan... op het terrein van sport, creativiteit, kennis, zingeving, noem maar op. En we informeren ze over diezelfde sectoren... over de activiteiten die er nu plaatsvinden. Dan, kun je, nou, dan, dan heb je gemeentebreed een doorsnee van... Mensen, hè? Uh, fit, uh, actief, uh, maar ook ziek. Uh, mensen die alleen zijn. Mensen die, uh, die nog best wel vrijwilligerswerk willen doen... maar niet weten wat er allemaal is. En, nou, Van alles en nog wat. Dat is een beetje het, uh, het achterliggende idee. We moeten, um, uh, we moeten mensen activeren om deel te nemen... voor zover ze dat uh, nog dien, doen. We moeten mensen informeren wat er allemaal is... Hè, laten verrassen door het, het aanbod dat de gemeente Goorle te bieden heeft aan, aan, aan diverse doelgroepen, maar in dit geval aan ouderen. Ja. En dat doen we dus op deze manier. Ja, dat er 370 zijn, dat 80. weet je van de gemeente, ja. van de bevolking. Heb je ja. ook mooi de adressen gekregen om ze aan te nee, schrijven? Nee, nee, nee, nee, dat is anoniem. Hè? Dus ik, ik, ik kan zeggen hoeveel mensen er op een bepaalde dagjarig zijn, en of het mannen of vrouwen zijn, maar dat niet. Uh, we hebben wel uh, contact met de gemeente gehad. Um, en in eerste instantie was het idee om elke laatste vrijdag van de maand... een, happy, een uh, high tea te doen voor iedereen die dat, die maand jarig was geweest. Maar dat was een te omslachtig uh, gedoe. En, en uh, was voor de gemeente ook eigenlijk niet te doen om te zeggen... we, we laten de afdeling communi communicatie of burgerzaken elke maand opdraven... Om, uh, om, om brieven de deur uit te doen of zo. Maar ook omdat het organisatorisch een probleem was, hebben we gezegd: van, Nou, nee, we maken er één dag van, 14 oktober. Dan worden al die mensen uitgenodigd. En via publicaties in Godes Belang bijvoorbeeld, ja. uh, probeer je ze te bereiken? Nee, nu krijgen we toch uh, uh, de medewerking van de gemeente. Dus uh, de afdeling Communicatie en Burgerzaken werken mee. Die sturen een uh, begeleidend bij de uitnodiging die we gemaakt hebben. En die gaat rechtstreeks naar iedere inwoner die dit jaar 70. Wordt of is geworden. Oh, en zo is er niks uh, moeilijks met, met de privacy. Het uh, gaat vanuit de gemeente dat die brief na, naar die ja, mensen gaat. Ja, ik zie niks. Dat nou, ja, ja. is de strikking van het begeleidend schrijven. Even op mijn beeld. Oh, <lacht> verrassend. Uh, dat de gemeente het plan ondersteunt. Moet ik geen vraag stellen? Ja, ja, ja, ja, dat ja. zeker. Dat is uh, zeer, zeer toegestaan. Heel vind het ja. kort dat de gemeente het plan ondersteunt en dat uh, de okay. mensen uh, aanmoedigt om, uh, om okay. er naartoe te gaan. Ja. Ja. Ik weet niet wie hem gaat schrijven bij de gemeente hoor. Maar ik ben 70 geworden, dus ik krijg hem. Ik kan het over een tijd zeggen wat erin staat. Ja, ja. En dan uh, natuurlijk benieuwd hoeveel mensen er uh, komen. Hoeveel erop ingaan. Ja, op die, uh... ja, ik vind het heel spannend. Ja, ja. ja. Maar uh, naarmate de tijd dat begin ik er ook wel steeds meer zin in te krijgen. Want uh, ik verzamel op dit moment een heleboel dingen van, van vroeger. Hè? Foto's en, en uh, affiches en programmaboekjes en uh, oude... Oude uh, edities van het Gods Belang. Dan kom je heel bijzondere uh, informatie tegen. Maar ook mensen in mijn omgeving, hè, die, die ik dan foto's laat zien en die dan gelijk hele verhalen beginnen te vertellen. Ik ben een paar ochtenden bij de Heemschuur geweest. Nou, dat is, dat is ja, ook als je niks organiseert, een feest, om daar een ochtend te zitten mm. en te horen wat die allemaal te melden hebben. En, uh, en we hebben medewerking van bijzondere mensen, vind ik. Jan van Eyck heeft gezegd dat hij het. ...spullen aan elkaar wil praten... ...die zal links en rechts wat mensen... Uh, ...vragen stellen of uh, oproepen van... ...zitten hier nog uh, dames die na nou les hebben gehad... Heb ...van mevrouw van Dijk of... Uh, ja, ja, zo. ...het uh, oude team van VORWAP uh, wil weten... Of er, nog, ...of er mensen zijn die mee willen gaan doen... ...aan het uh, wandelvoetbal dat VORWAP nu heeft... Hè, ...voor 60-plussers... Uh, en Jan kennende zal die ook de nodige anekdotes uh, weten te vertellen. Mm -hmm. En André van der Gun gaat een, uh, een presentatie houden over uh, oude en nieuwe vriendschappen. Dat vind ik ook wel mooi. Omdat je in die hoeken rond sport, creativiteit, kennis en zingeving... Uh, ja, daar ontmoet je elkaar hè, op, op clubs, op verenigingen of wat dan ook... Uh, daar zijn vriendschappen ontstaan en die zijn in de loop der jaren natuurlijk verwaterd. Dus die oude vriendschappen, wat betekent dat? Wat betekent vriendschap? Hoe verandert dat in de loop der jaren? En, uh, en hoe is dat met, met vriendschappen op oudere leeftijd? Ja. Zijn die anders van, van vorm? Kies je andere mensen? Kies je op andere gronden? Dus ik vind het wel een interessant thema waar hij. Uh, zijn daar gaat verhalen. hij uh, zijn verhaal over ja. houden. Ja. ja. Uh, nog eventjes, uh, misschien hadden we daarmee wel kunnen beginnen. Wie is uh, Ine Siebe? En, en uh, tweede vraag daarbij. Uh, zeg je inderdaad, uh, hoera, ik ben 70. Uh, komt dat uit de grond van je hart? Ja, nou om dat laatste te beginnen. Nee, ik heb er geen moeite mee, moet ik zeggen. Ik heb het niet gehad met 40, met 50, met 60, met 70 ook niet. Geen moeite mee? Geen moeite mee. Hoera? Hoera. Zolang ik alles kan wat ik nu kan, hoera. Mm -hmm. Ja. Ja. En nou, uh, wie, uh, wie, wie, uh, wie ben jij? Uh, zit, jij in die, uh, zit jij in de gemeentelijke... Uh, waar moet ik je eigenlijk nee, plaatsen? Nee, waar nee. moet de luisteraar jou plaatsen? Um, nou, ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven... Uh, wel projecten georganiseerd. Maar altijd projecten die lagen op het terrein van... Uh, uh, achterstandsgroepen, scholing en arbeidsmarkt. En uh, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus ik vond het ook uh, moeilijk om, uh, om op mijn 65e te zeggen, daar schrijf ik mee uit. Dus ik denk, uh, dat blijf ik bij gewoon ja. doen. Maar op een ja, ander niveau of doen. in een andere... En het hele leuke uh, in die werkgroep BMO uh, is dat je, uh, dat je rol is om projecten te bedenken, op te starten. En dan vrijwilligers erbij te zoeken. En als het dan op de rit staat, dan zeg ik... Nou, ik ben weer eens weg. Ik ga wat anders doen. En uh, tot nu toe werkt dat fantastisch. Zo is dat bij dat, uh, bij dat, bij dat uh, Alzheimer-inloop op maandagochtend in de wildakken. Ja. Dan, dan ben jij er ook niet langer bij betrokken nee. als dat eenmaal gaat. Ja. En met uh, Hoera 70. Nou, dat, dat is nog is één dag. He, dat dat, is dat één evalueren dag. we en dan ben ik weg. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat is ook met uh, Sazovie. Samen zondag vieren voor... Alleenstaande van 55 jaar en ouder die het moeilijk vinden om die zondag in te vullen. Met zingen en zo. Het Zangcafé uh, voor uh, mensen met geheugenproblemen en hun uh, naasten. Met potpourri. <kijkt> Alhoewel bij pot potpourri ben ik nog wel betrokken. Maar dat is ook zo'n initiatief ja. waar ik mee vanaf het begin bij ja. uh, ben geweest. En uh, ja. een andere rol heb gekregen in de loop der jaren. Goeie dingen allemaal. Nou, ja, leuk. ja. Gisteren ochtend liet ik de hond uit op de Heide en ik trof daar een groep van 12, 13 mannen een beetje dezelfde leeftijd. Ik denk, schat ik zo in, tussen de 17 en de 75, die waren heel sportief bezig. Die waren er been op zo'n hek aan het leggen en die waren met zo. Dus ik raakte daarmee aan de praat, maar dat blijkt dus de seniorenloopgroep te zijn. En degene die het organiseert, die zei, we doen al 45 jaar, iedere zondag om 9 uur verzamelen en gaan we lopen. Nou, 12, 13 mannen zo in die leeftijd. Ja fit. Ja. Dus uh, ja, dat is misschien ja. ook wel een uh, ja, leuke ja, ja, activiteit ja, ja, ja. voor de doelgroep uh, ja. waar je het over hebt. Ja. Goed, nou, ik ben goed. nu allemaal aan het verzamelen wat er nu is. Ja. En uh, die seniorenloop, daar moeten we het nog even over hebben. Dat is goed. Ja. Gaan we het nog even over hebben? Goed, Ine, dankjewel voor je bijdrage. We gaan uh, nu naar een uh, muzikaal intermezzo. Stefan, wat is het? Trent Joosthuis, is dit alles? Trentje Oosterhuis, ah, is dit alles? Dat is alles. met zorg gekozen. Ja, ik heb ja is nou alles? ja. Is dit alles? Wat ik is. vond het genoeg. <laughs> Zijn ik al een niet Ja, dat was Treintje Oosterhuis. Uh, hoe heette dat lied ook weer, Ine? Is dit alles. Is dit alles, is dit alles. Ja. Treintje Oosterhuis. Nu, aangeschoven Kees van Bohemen met zijn column in de rubriek De Verandering. Kees brandt los. Wat maakt dat een gemeente levensvatbaar is of niet? Zelfstandig kan blijven of niet? In het voorjaar was in dit programma te gast... Het CDA-statenlid Marcel de Rijkeren. Marcel stuurt, studeert bestuurskunde. Uiteraard kietelden de presentatoren, die zich oude mannen noemen, zijn schenen. De jonge politicus werd de vraag gesteld hoe hij aankijkt tegen de gemeente... en of een kleine gemeente als Schorle nog bestaansrecht heeft. Zijn antwoord ging vooral over het instand houden van diensten en de nabijheid van loketten... Voorwaar een technocratisch en bestuurskundig antwoord? prakt dus. Ik vrees dat, als dat het is, bestuurskundigen, gelijk economen, deze wereld niet gaan redden. Van tijd tot tijd duiken de sentimenten van 1996, de tijd van de grootschalige herindeling, op. Ik denk dat de jonge mannen van toen er regelmatig van dromen. In hun ergste nachtmerrie komt de grote stad als een zwelgend monster met orkaankracht op en af. En dan zitten ze gillend rechtop in hun bed, badend in het zweet. Dat wordt telkens erger als burgervader of burgermoeder het aftreden bekend maakt. Het einde lijkt nabij. Een geknepen stemmetje van onder de dekens: Leonard, ga maar weer liggen. Het komt goed. We hebben nu toch Mark. <laughs> ja. een zucht van verlichting gaat door de gelederen gelukkig, we krijgen er weer een die nog tien jaar mee kan ik kan de dames en heren geruststellen grote steden vallen best mee het zijn tamme leeuwen en geen Udenhouter of belkonaar die echt iets te mopperen meer heeft over Tilburg geen stiefmoedelijke behandeling het blijft daar net zo goed dorpspolitiek zie opa en smolders een Judasse van overlopende politici. En rustig maar jongens, we hebben het nu zelf in de hand. Opsplitsing, fusie en overname, het komt uit de gemeente zelf. Wat rechtvaardigt een serieuze roep om zelfstandig te blijven? De service? Ik geloof het gelijk. Net als het corrigeren van scheefliggende stoeptegels en het onderhoud van het groen. In stand houden van voorzieningen? Zeker. De kelen oefenende muziekschool, de kruisvereniging, de biep, het ophalen van het vuil, de kringloopwinkel, de kodderbeier en de kerk. Ze zijn allemaal opgegaan in een groot geheel. Waar zijn die gemeentelijke bakstenen... en die zijn er hier in het dorp genoeg eigenlijk voor nodig? Juist. Om de grensoverschrijdende voorzieningen dichtbij te hoeden en te houden. En? Nou komt het. Om de ziel van het dorp een huis te geven. Geen ziel... Geen bakstenen nodig. Geen ziel, geen argument voor het behoud van de gemeente. Als dat zo is, is een gemeente alleen maar technocratische prut. Geen ziel, geen geld nodig. Ziel, dat is cultuur, dat is sociaal en dat is sport. Kernwoord, gemeenschapszin. Samen doen in allerlei vormen. Het heft in eigen hand willen hebben en houden. Gemeenschapszin betekent dat de, gemeente naar de gemeente, dat de mensen naar de gemeente komen... en het bestuur uitnodigt om hen te helpen. Zie, Esbeek. Ik heb overigens in het Golfsbelang nog nooit een klacht vanuit Riel gelezen over stiefmoedelijke behandeling. Maar ja, dat komt misschien omdat ik sinds 1 maart... dit hooggeprezen medium slechts viermaal in de bus heb gehad. Ik blijf daarover... Eiken. Goed, nou, bravo. Een uh, pleidooi voor de ziel. Nou, uh, mooi, mooi gedaan. Gemeenschapszin. En anders dan, dan zijn we nergens. Daar zal de burgemeester het ook wel mee eens zijn. <lacht> Suggestieve vraag. Uh, maar dat, uh, dat trappen we niet. Hein? Nee, ehm. Um... Um, eigenlijk moet je een column niet becommentariëren. Een column moet je gewoon laten landen. Hè. Maar ik herken wel een aantal dingen. Kijk, een gemeente is natuurlijk meer dan een technocratisch, technocratisch bedrijf. Ja. En als je puur bedrijfsmatig bekijkt... Dan, uh, ja, dan, zul je, dan zul je moeten constateren dat als je opgaat in andere gemeenten... dat het allemaal veel efficiënter kan. Maar gelukkig is er veel meer dan efficiency. En uh, jij noemt dat ziel. Um, kijk, het is niet voor niks lokaal bestuur uitgevonden. Dat gaat over nabijbestuur. Mensen die kennis hebben van de gemeenschap... waar ze over mogen besturen, die ze mogen dienen... En vanuit die kennis de goede beslissingen nemen. En dat geldt voor gemeenteraadsleden, geldt ook voor een dagelijks bestuur. Tegelijkertijd moet je, je natuurlijk wel afvragen als gemeente... of je zeg maar opgewassen bent tegen de, de opgaven die er liggen. en nou, Zolang je dat kunt doen in een slimme vorm van samenwerking... zoals wij dat doen met heel Hilvaanbeek in Oosterwijk... en op een ander niveau met, met de zeven omliggende gemeenten, rondom Tilburg. Uh, en heel veel nog gewoon zelf doen. En waar we zelf over gaan, dan moet je dat vooral doen. Dus het is ook waar wat je zegt, tegenwoordig is het van onderaf... Gelukkig niet van bovenaf. He. Alhoewel dat risico altijd op de doel ligt. He. Dus je moet er altijd op blijven letten. En he, je ziet gemeenten die ook heel bewust nu in die discussie te verkiezen om samen te gaan. He, we hadden het net even over Meijerijstad, Veghelt, Schijnels en Nou, Die hebben daar blijkbaar aanleiding voor. Maar ik, zie daar, he, ik zit hier nu een jaar en ik mag maar concluderen. We zijn financieel ongelooflijk gezond. We hebben een stabiele politiek, he, ook een belangrijke graadmeter. Uh, het, het verenigingsniveau, het niveau, alle voorzieningen zijn op orde. Ik zie op dit moment geen enkele reden om... Boven uh, uh, die bank te zijn. Dat was ook een beetje nee. de teneur van, nee. uh, van laat, Kees. Uh, laat Kees. Laat Leo maar onder de deken vandaan kruipen. Bedankt, bedankt. <laughs> laat Leo maar onder die deken vandaan kruipen. <laughs> um, eens kijken. Ook hierna krijgen we een intermezzo. Een muzikale intermezzo. im 64 van The Beatles. Mm -hmm. Van The Beatles.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 Shall scream, shall scream and sing Grandchildren on your knee Vera, Chuck and Dave Send me a postcard, drop me a line Stating point of view precisely what you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer, fill in a form Mine forevermore oh, Will you still need me? Will you still feed me? ...donutmodel, hè? Ja, yeah, 64 van de Beatles. Uh, we zijn er weer in en we gaan uh, naar ons laatste onderwerp... ...namelijk de dag van de democratie. Um, Henk, jij was bij, betrokken bij de organisatie... ...bij de voorbereiding van, van die dag, net zoals Jolanda van Leest. Die uh, kan vanavond niet hier zijn. Ze heeft uh, jou uh, gevraagd om, om uh, te komen. Uh, op de eerste plaats, uh, misschien voordat we terugblikken... Wat uh, was de opzet, wat was de bedoeling? Ja, misschien in een paar dingen. Ja, uh, ja. Het initiatief is uh, gekomen vanuit de alle lokale partijen. dus De partijen die nog meegenen aan de verkiezingen. Ook de partijen die uh, waarschijnlijk gaan afhaken. Er stonden ook sympathiek tegenover het voorstel. We moeten denken aan Koenberg en uh, Appels. Uh, er is in april een overleg geweest. was geïnitieerd door de burgemeester. Met de voorzitters van de partijen. Dat ging over de verkiezingen enzovoorts, enzovoorts. Tijdens dat overleg is de gedachte ontstaan om de dag van de democratie te organiseren. Dus het is echt vanuit de politieke partijen, de politieke partijen van Gohlen. in Gohlen. En vervolgens hebben we gevraagd of Jolanda van Lees dat wilde coördineren. En er is uit die initiatiefgroep, waar alle partijen in vertegenwoordigd zijn. Dat zijn er niet altijd de voorzitters, maar goed, de die dat die daar tijd voor hadden, is een soort kerngroep onder leiding van Jolanda van Lees. Maar er is ook Isabel Visser van de LOG, is er heel nauw, heel nauw bij betrokken. Dat is eigenlijk de, de achtergrond. Ja, en die dag die, die vond plaats in het gemeentehuis een week geleden... dat was op zaterdag 9 september. 9 september. Uh, en hoe is het gegaan? Ja, als je in de organisatie zit, dan... Stel, je ben altijd vast dat het heel goed verlopen is. <laughs> ja, dus dat, dat is logisch. Leuke, ja. dat vind ik het maar er komt kom nog, nog een evaluatie. Maar, uh, <laughs> kijk, er waren ook wat cynische reacties als je een dag voor de democratie... en als je dan uh, allerlei mensen op zaterdag naar het gemeentehuis wil halen... van ja, of je dan massogist bent of zo, maar waar ga je aan beginnen? Er ja, waren heel veel reacties. Nou, ik denk dat in ieder geval het... Uh, het het principe van de Dag van de Democratie... dat het heel goed doorgekomen is. Gewoon publicitair. Dit, uh, iedereen weet dat er zo'n dag geweest is. He. Het was een voorstel van de Verenigde Naties... zo rond 14 september. Maar in Goorlen weet men dat er nu zo'n dag is. En ik denk dat we volgend jaar... ieder daar weer mee doorgaan. Ja, dan de dag zelf. Ja, er zijn heel veel dingen zijn er, uh, geweest. Dus als, uh, om iets te noemen... een posterwedstrijd voor de basisscholen. Je hebben er heel intensief mee gedaan. was een... Uh, fotowedstrijd, dus uh, het ene onderwerp is wat beter geslaagd dan het andere, en wat je ook altijd wel ziet als je zoiets organiseert, en je draait er wat langer mee, dan zie je dat heel veel mensen die zo'n gemeentehuis bezoeken, die hebben wel iets met de politiek te maken, mm -hmm. die zijn lid van het CDR, of dat zijn de nieuwe leden van D66, en dat is een vaste kern, als je dan gaat kijken, wat zijn nou uh, mensen die eigenlijk nooit in het gemeentehuis komen, die waren er wel, maar dat moeten er veel meer zijn. Ja, die waren er wel. Ja, die waren er wel. Dat, ik, heb, ik heb u overigens gemist, maar die waren er wel. Dat, dat klinkt voorzichtig, <laughs> dat klinkt zuinig. Uh, ja, dat zou er veel meer moeten zijn. Nou, dat er veel meer ja. moeten zijn. Ja. Er waren bepaalde dingen ook, bijvoorbeeld, ik heb hier voor me uh, de dialoogtafel van, ja. van uh, Piet Verheijen. Dialoogtafels. of was er één tafel? Is, hoe is dat gegaan? Er waren twee tafels. Uh, het idee is dan dat er drie raadsleden... En drie burgers, ja, raadsleden zijn natuurlijk ook burgers, met elkaar in gesprek gaan. En dat is dan volgens een bepaalde procedure. Maar het idee is dan om niet de tegenstelling te zoeken, maar om naar een oplossing te praten. Mm -hmm. En daar hebben we toen, uh, een van de onderwerpen was uh, Oudejaarsavond. He, die uh, vuurvrij, vuurwerkvrije zones was een onderwerp. En uh, daar was toch niet al te veel belangstelling voor, maar... Dat is op een andere manier gegaan. Die mensen zijn wel met elkaar in gesprek gegaan. En dat is op zich een, een aardige activiteit. Maar dat, uh, als we dat volgend jaar weer doen, dan moeten we dat iets anders insteken. Dat's, uh, maar zijn ze in gesprek gegaan over, over dat onderwerp ja, ja, dat, uh, oud ja, jaar? Ja, ja. ja, ja. En, en daar is geen, geen debat, maar een dialoog over gevoerd. Ja, ja, ja. En uh, was, de, wat was, uh, was er een uitkomst, een consensus, een... een Oem. Daar zat ik niet bij. Dus dat, nee, dat zou je uh, ook niet weten. Dat zou ik zo niet weten. Nee. Nee. Dat, uh, en er was ook een tweede tafel. Ja, dat. Uh, en dan de. Er was ook een workshop voor een, een raadsvergadering. Uh, die was beter bezet. Er waren zo'n twintig zo mensen, maar ja, het gaat niet zozeer om een bepaalde activiteit. Ja. Dat was een muur met, uh, daar kon je dan de tips en de tops uh, kon je daar wegzetten. De raadsleden het? hebben een, uh, ja. een rondleiding gegeven met informatie. Dat is eigenlijk vooral de optelsom van alles wat, we, wat er georganiseerd was. En dat is, ja dat was toch wel, uh, optelsom toch wel positief. Dat was positief, ja, er ja. waren ook selfies met de burgemeester mogelijk. Werd er ook driftig gebruik van gemaakt? Nou, als ik zou zeggen driftig zou dat wat overdreven zijn. Maar er is gebruik van gemaakt. Zelfs maar hele kleine kinderen die tegen Willem dank bij mij op de schoot moesten gaan zitten. Maar misschien toch even, um, um, als, ik, als ik wat mag zeggen ja, over die ja, dag. Ja. Hè? Um, um, wat, wat Henk zegt, het, is, uh, het idee is ontstaan uit de politiek. En als je het hebt over, wat is nou de winst van die dag? Natuurlijk kunnen er meer mensen komen. Uh, overigens zijn er diverse mensen ook binnen geweest... die we nooit eerder gezien uh, hadden. Dus in die zin ja. heeft het wel kennelijk effect uh, gehad. Maar ik vind in ieder geval een grote winst... dat die, uh, die uh, politieke partijen bij ons in de gemeente... Uh, onderling schouder aan schouder... met elkaar die dag hebben georganiseerd. En in feite het gedachtegoed even opzij hebben gezet. En met elkaar uh, ook wel doorhebben... want het is wel belangrijk dat wij, uh, wij hier aan werken. Uh, en dat vind ik winst. Hè? Want dat betekent dat je ook gewoon nou, wat intensiever... met elkaar eens contact hebt gehad... en dingen hebt georganiseerd... Terwijl je over het algemeen toch ja, vrij, als ik dat zo vrij moet zijn, vrij verkokerd. En met je eigen partij. Ja, uh, die contacten waren er wel, maar dat is meestal zo na de verkiezingen. Ja, de en dergelijke. <laughs> precies. Ja. En um, het, het is ook een, natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Want, um, en ik realiseer me dat op sommige momenten, daar kom ik zo even op terug. Kijk, die democratie, en dat het klinkt wat blasé, maar is een werkwoord. Uh, daar moet je echt aan werken met elkaar. Niet alleen de burger, maar ook de politiek zelf overigens. Dat klinkt helemaal uh, niet blasé. Waarom zou dat blasé nou klinken? ja, omdat he, de, de, de term... Huppenspub uh, is een werkwoord. Maar je moet daar echt aan werken. En dat betekent dat je mensen nodig hebt... die bereid zijn om sowieso te gaan stemmen. Het meest basale. Het is een recht wat we hebben. Maar ja. ik vind, mensen moeten het als een plicht uh, beschouwen. Ja, ja, ja. Uh, maar ook uh, ja, mensen vinden die bereid zijn... om in de gemeenteraad plaats te nemen... om er een hoop uur in te steken... om zich daarin te verdiepen, politiek bezig te zijn. Het valt of staat bij mensen die bereid zijn dat te doen. Ja. Ja. En, uh, en, en wat ik even wilde zeggen over zo'n moment waarop je je realiseert hoe belangrijk het is. Ik heb uh, een, een keer of uh, vijf, zes per jaar een zogenaamde naturalisatieceremonie. En dan, zit ik, uh, dan heb ik de, de, de eer om uh, als burgemeester mensen die uit Somalië komen, of mm -hmm. uit Egypte, mm -hmm. of uit de Turkije. Uh, die, ze hebben dan, die zijn Nederlander geworden en die krijgen dan de papieren en die moeten dan de eet afleggen bij mij, of de verklaring afleggen. En die vertel ik dan over, uh, over onze grondrechten. En die komen uit landen waar je als christen wordt, uit het land wordt verdreven of wordt vermoord. Of waar je geen vrijheid van meningsuiting hebt. Of als je roept dat de regering niet deugt dat je wordt opgepakt. En allemaal dat soort dingen. En uit elkaar wordt geslagen als je demonstreert. En hun vertel ik dan. Dat wij vrijheid van meningsuiting hebben. Dat je mag demonstreren. Dat, je, dat kerk en staat gescheiden zijn. Maar heel belangrijk dat je mag stemmen. En dat volk de basis, is. Ja. volk de baas. En niet een dictator of een... En dan zitten ze me soms ongelooflijk aan te kijken. Is dat waar, burgemeester? Ja, dat is waar. Ja. En, en ik denk dat wij daar een beetje vergeten zijn. Met name de jonge generatie die hier opgegroeid is. Die, die hebben het goed. Die weten, ja, zo, werden, zo is het. Maar dat gaat niet vanzelf En dat kan snel kantelen. Even gemeentussen vraag je... Eh, vermeld je dan ook dat de burgemeester niet gekozen wordt? Um, uh, nee. Nee maar, nee. Dat, nee, maar dat is ook niet een soort. Nee, dat, ja, die discussie kun je, kun je voeren. Uh, dat is een discussie apart. Uh, daar zit ook wel allerlei nadelen aan. Als je dat juist die rol van die burgemeester. Ja, Neutraal. Dat, dat, dat moet je niet dat doen. Dat, allemaal, dat is dan te gecompliceerd allemaal. Ik denk dat je iets heel belangrijks noemde: dat de jongere mensen uh, de weg naar de democratie haast niet meer kunnen vinden. Dus uh, ik uh, praat verder dan wat jij zei. En ik denk dat zo'n dag voor de democratie juist daar ook op ingericht moet worden. Dat je de jongere mensen leert wat is democratie is. Dat, ja. dat moet via scholen beter. In België zijn ze daar nou mee begin, aan het beginnen. Hè? Dat ze op alle scholen twee uur per week uh, ja. les krijgen ja. over de maatschappij, over democratie, over van alles. Ja. Ja. Nou, het, gebeurt, het gebeurt in Ghore ook. We hebben ja. nauwe contacten met mijn college. En die komen op gezette tijden, komen ze met hun uh, vijf vwo leerlingen komen ze bij ons. Ja. dan krijgen ze ook uitleg en dan in de raadzaal en verdiepen ze hebben ze ook een project. Dus wij, wij hebben nauwe banden met, met de middelijke Als Het gaat over dit onderwerp. Maar dan heb je het over vijf VWO. Je hebt ook andere ja, scholen ja. en daar ja, dus ligt de afstand veel groter. Ja, Dat is, de inspectie uh, van onderwijs zit daar wel achter. Maar het is in Nederland over heel veel onderwerpen gespreid. Maar als je het bij elkaar veegt van de verschillende vakken, dan gebeurt er relatief toch wel wat. Dat, uh, maar blijkbaar niet effectief, hè? Want als je de onderzoeken ziet over hoe slecht jongere mensen weten wat, wat democratie is. En... Ja, maar wat wel interessant is, wat is democratie? Kijk, democratie is natuurlijk het volk, het, het volk gaat erover, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is er in een neerlijn. Alleen we hebben natuurlijk een hele klassieke manier van democratie bedrijven, Met raadsvergaderingen, met, een, met, een, met, een raadsvergadering, met commissievergaderingen in het gemeentehuis. En uh, mijn collega uit Berenhese, die te maken heeft gehad met die vluchtelingenproblematiek: hè, dat op een gegeven moment ik zal maar zeggen, het Oranjeplein van Berenhese helemaal vol stond met mensen uit het dorp zelf, die het er niet mee eens waren en die met eieren gingen gooien, met stenen en auto's ja. gestuurd. Uh, uh, haar grote conclusie was: mensen hebben, niet meer, uh, mensen hebben niet meer door hoe dat besluitvorming werkt bij een gemeente. Hm. Uh, iets is een collegevoorstel. En dan kun je wel zeggen, ja, maar er komt nog een informatieavond. Wacht u maar even. En over twee maanden hebben we nog een, uh, kunt u nog een, uh, een, een inspraakmogelijkheid. En dan raad moet nog beslissen. Maar dan hebben mensen helemaal geen boodschap aan. Ja. Die lezen, het college heeft het voornemen om. En vervolgens gaan ze, gaan ze de barricade op. Dus er ontstaat naast onze klassieke uh, democratie een soort we het een soort maatschappelijke democratie. Waar je, uh, die je ook gewoon als uh, realistisch moet zien. En de vraag is niet zozeer, van, ja, die, moet je, die moet je aan de kant schuiven. Hè? U moet weer terug in de hok. Uh, ...maar je hebt nou iemand te maken met social media... ...je hebt te maken met mensen die veel, veel minder zich gebonden weten aan, lokaal, aan partijen... Ja. ...maar gewoon als individu iets vinden van een onderwerp. Je was ergens in de krant, uh, werd, ja. je, werd je gevraagd... En, ...en je toonde je geschokt over de geringe deelname van, van, van, van burgers... Ja. Aan, ...aan de politieke partijen. Die achterbannen van die politieke partijen zijn zo verschrikkelijk klein... Ja. En van daaruit moet het allemaal maar komen. Hè? Ja, Moeten een, de volksvertegenwoordigers al... komen? Moeten de bestuurders ja. komen? Dat is een algemeen probleem. Kijk, jonge mensen voelen zich niet echt meer aangetrokken tot politieke partijen. Dat is een cultuur van vergaderen en dergelijke. Dat, uh, en alle partijen die hebben daar, uh, daar last van. Dat, dat ja. aanwas van onderuit wordt steeds minder. Maar dat is ook uh, wel in de grote steden. Maar als je in een stad een universiteit of een hogeschool hebt... dan heb je toch wel mogelijkheden om jonge mensen aan te trekken. Maar in een dorp als school... Ja, mensen met 18 of 19 die zijn het dorp uit en die vertrekken. Dus het is heel moeilijk om leden zo tussen de 18 en de 30 te vinden. En je ziet bij alle partijen, die zijn zwaar ondervertegenwoordigd ook op de lijst. Maar, maar die gedachten oh. dan verder trekkend, moet je dan gaan zoeken naar andere procedures om, om uh, besluiten, tot besluiten te ja, komen? Dat is, een, dat is een goede vraag. Dat is ook een, een reële vraag. Ik weet dat die vraag ook landelijk aan de orde is. Daar zijn ook gedachten over. Er zijn mensen... Die bestuurskundigen die, die, die zeggen, je moet dat helemaal omgooien. We hebben een model dat 100 jaar oud is. Toen waren er nog geen asfaltwegen. Nee. En dat model is ongewijzigd gebleven. Um, maar waarom zou je nog moeten redeneren in politieke partijen... waar je per se het eens zou moeten zijn met, met het gedachtegoed... op zowel het gebied van economie als welzijn, als mobiliteit, als onderwijs... waarom zou je niet meer met onderwerp gebonden partijen werken? Dan hoef je nog niet eens met partijen te werken. Waarom moet je een uh, volksvertegenwoordiging organiseren, een Tweede Kamer, op de manier zoals we het nu gedaan hebben? Zou je niet met uh, onderwerpgebonden uh, vertegenwoordigingen kunnen werken? Mm. Of zo? Ik zeg maar een beetje aan. Hard... Oh, ja, dat zijn ja, ideeën. Er ja, ja. ja. wordt er echt over na. Maar dat is een fundamentele ja. uh, uh, verandering zou dat zijn. Die je op lokaal niveau gewoon niet kunt doen. Dus je moet, je, je nee, moet wel het, een beetje... Dat weten. is sowieso ja, van landelijk van dingen, van twee weken geleden. Van Van Halberden van uh, twee weken geleden. Ja. Maar de, daarbij heb je hetzelfde probleem. Als jonge mensen niet weten wat hun rechten echt inhouden. Dus niet weten wat democratie feitelijk is. Dan blijven ze ongeïnteresseerd. En dan kan je het in, in, in onderdelen knippen of wat dan ook. Maar het is van groot belang dat mensen beseffen... Waar die stembus voor dient. Ja. Wat, wat, wat voor macht ze daar feitelijk mee ja. hebben? Maar er gebeurt wel iets hm? om, om één voorbeeld te noemen. PvdA, bij, bij, ja. bij de landencongressen. Congress, Dat was vroeger zo, Er waren afgevaardigden, door de afdelingen, die gingen dan stemmen. En nu kan iedereen van huis uit met social media hm. meestemmen op zo'n congres. Dat zijn er natuurlijk nog niet veel, want je moet zo'n ritme van zo'n dag natuurlijk een beetje meepakken. Iedereen zelfs niet partijleden. Uh, uh, uh, uh, uh, dat was alleen bij de lijsttrekkersverkiezing. Oh, dat was bij de oh, ja. ja. Ah. Nee, maar je moet je wel lid zijn. Dus dan krijg je ja. een, een bepaalde code en dan kun je meestemmen mee over allerlei zaken. Dat, ja. Uh, ja. Maar hebben jullie bij de voorbereidingen... Oh, dat moet even de, micro, de microfoon, even de microfoon. Even de microfoon uh, zwenken. Ja. Hebben jullie bij de voorbereidingen voor deze dag ook gebruik gemaakt van social media... en speciaal uh, nog iets gedaan voor jongeren? Nou, we hebben zoveel mogelijk uh, het nieuws wat er was gevraagd. En de mensen die in die organisatie zaten, dat van ieder partij iemand. Om dat via social media te delen, hebben we ook aan alle raadsleden gevraagd. En als ik zo'n beetje ga kijken, ja, ik ben zelf niet zo actief op social media. Maar dan zie je toch dat er heel veel terugkomt. Dat, uh, en we hebben heel bewust op die, die posterwedstrijd voor, dit, uh, voor het basisonderwijs en in de organisatie. Maar ik zei al, het zijn, zijn heel veel, veel verschillende punten. Maar er waren heel veel onderwerpen bij die ook voor de jongeren gewoon interessant waren. Okay, en... Dus de invalshoek was wel heel anders dan, een, uh, dan wat je anders ziet met de politiek. Met, uh... Maar veel teruggekregen, dan bedoel je dat ze gereageerd hebben? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. nou, misschien mag je er iets over zeggen. Hè? Want we hebben inderdaad op social media een hoop gedaan. Uh, en je moet het soms ook heel concreet maken. Uh, kijk, dit, dit gaat ook over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het feit dat maar de helft van de stemming gaat stemmen. Hè? En als we niks doen, dan loopt dat alleen maar terug. Dat, ja. zou, dat is zeg maar de tendens. Wij hebben in Goorland hebben wij binnen onze gemeente 13 stembureaus. En op ieder stembureau twee shifts. En op iedere shift zijn drie mensen die achter zo'n stembureau zitten. Of achter zo'n tafel zitten. Hoera, 70ers. Dat, nou ja, dat, zijn, dat zijn voor een groot deel hoera, 70ers. En grote waardering en respect voor de mensen die het soms jarenlang doen. Hè. Ja, ja. Maar dat zegt tegelijkertijd dat het dus minder uh, hoera in 35ers zijn. Zou ja, maar zeggen. Ja, ja. En dat betekent dat ik een oproep heb gedaan. En ik heb gezegd: hoe mooi zou het zijn als wij op iedere shift van drie man één persoon hebben van tussen de 18 en de 35. Mm -hmm. en, uh, en, uh, nou. en die moet op Facebook bekendmaken en dat hij daar zit. Dat, dat, dat is heel concreet. He? Dan heb je ja. 26 mensen nodig... Die, uh, die uh, voor de eerste keer eens een keer zo'n tafel gaan zitten. Ze krijgen daar, geld geldt overigens voor iedereen, een kleine vergoeding voor, me, maar zij ook. Maar het is toch een beetje zwaankleven aan. He, er komen dus misschien mensen, uh, vrienden en vriendinnen, en zeggen: Wat doe jij hier? En zo. En op die manier. Dus ik, nou, ik ben een lijstje <coughs> aan het maken. Ik heb er inmiddels al een aantal op staan. Nou ja. uh, dus nou ja, mensen die naar deze uitzending uh, luisteren, of ouders van mensen die naar deze uitzending luisteren, die misschien een uh, betrokken uh, dochter of zoon hebben, uh, laat die even met mij uh, contact opnemen, een mailtje sturen of anderszins, want die zet ik op de lijst. Goed, dat is een, um, een mooi idee. Ik hoop dat die zwaan aankleeft. Uh, Henk, uh, er is nog niet geëvalueerd, begrijp ik uit, uit jouw eerdere nee, bijdrage. Gaat binnen, binnenkort wel gebeuren. Binnenkort natuurlijk. gaat ja. dat uh, gebeuren. Uh, ja, dus jij kunt ook nog weinig zeggen over conclusies en uh, of er een follow-up zal zijn. Nou, als ik uh, gewoon vanuit uh, mij als persoon spreek, dan denk ik dat die follow-up er zeker komt. Als ik gewoon voel wat er speelt. Ook de reacties vanuit de verschillende partijen, dan bedoel ik niet zozeer de politieke lijn, maar gewoon de partijen zelf. Dan ga ik er eigenlijk vanuit dat dat gewoon een jaarlijkse traditie gaat worden. Ja. Maar nog spreek ik vanuit mezelf. Ik bedoel, ja, ja iedereen je spreekt vanuit nee, Het is gewoon hartverwarmend om dan te merken hoeveel organisaties, maar ook het onderwijs en uh, vaklumen en hoeveel organisaties gewoon mee gaan doen. En dat er een bepaalde golf in beweging is gekomen. Dat, uh, zo, tenminste, zo heb ik dat wel ervaren. Ja. En als het markt dan heeft over die stembureaus, ik heb de laatste weken verschillende personen die dan nog aanspreken, die hebben het dan gehoord. Dus dat gaat dan toch, dat krijg vanzelf een vervolg, merk ik dan. Dat, ja. Uh, ja. Is er al een beetje zicht op uh, hoeveel partijen er mee gaan doen? Zijn er partijen die afhaken? Ja, je zei daar iets van, er zijn er een paar ik partijen heb, die uh, niet meer mee gaan doen. Nou, het is niet aan mij om naar buiten te brengen wie nee. er wel of niet mee gaat doen, maar de, alle partijen zijn uitgenodigd voor dat overleg in april. We zijn er waren er twee partijen die eigenlijk niet, niet naar de vergaderingen kwamen. Die heb ik nog wel gebeld. van En die gaven beide aan. Dat is eenmansfractie. Ja. Zijn dat. dat ze het, uh, het initiatief uh, helemaal steunen. Dat er sympathiek tegenover stonden. Maar omdat ze er waarschijnlijk, laat ik het zo maar zeggen. Daarna niet meer bij zouden zijn dat ze ja. het dan niet meededen. En deze is een die jaar. Dat is ja, al heel bekend. Heel breed uh, meegedaan. Dus dat... Uh, de, de dialoogman... Piet Verheijen. Ja, die, die 66 doet daarmee. Ja ja, ja, ja. En is ja. Een, een Piet uh, is lijsttrekker, denk ik. Lijsttrekker. Ja. En ik denk dat het dan wel bekend is wie het er mee gaat doen. GroenLinks weet ik eigenlijk niet zeker, want het is... Ik Tilburg. Dat zit goal, een hè. beetje proactief of... Ja. Nou, dus GroenLinks is gewoon een partij. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, <laughs> ja proactief ja, is, ja, pro is een andere partij. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar je ziet een beweging hier op dit moment <laughs> dat partijen gaan samenwerken, hè. Je ziet dat VVD die zitten in, uh, nu in één afdeling Oosterwijk, heel uh, vaak een beetje SP is heel vaak een beetje D66 is midden-Brabant. En CDA en P van de A zijn nog. Plaatselijk. Puur lokaal. Puur maar maar die anderen zijn natuurlijk ook wel lokaal, want iedereen is natuurlijk lokaal. Hè? Dat, uh, ja. Maar dat is een beetje het. Uh, beetje het landschap. Het maar zo. goed, dat is een beetje oude politiek. Praten over partijen die wel of niet meedoen. Het gaat er straks natuurlijk vooral om... wat zijn de belangrijke onderwerpen? Waar, waar gaat het dan over? Waar, waar lopen we dan warm voor? Verkiezingsstrijd. Ja. Strijd van ideeën. Strijd van plannen. Ja, nou ja, en dat is, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk uh, de kunst... om uh, ook voor de lokale partijen... om toch onderscheidend te proberen te zijn. Wij proberen dat te faciliteren vanuit de gemeente. Ik probeer sowieso meer te doen... Om zeg maar, toch aandacht te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen en, uh, en daar aandacht voor te krijgen. Zo gaan we met een stemwijzer. We stemwijzer werken in Goerlen. Dus we gaan de partijen straks uitnodigen om vooral gedachtengoed aan te leveren. Zodat mensen ook via een stemwijzer, zoals we dat ook landelijk kennen, uh, hun keuze kunnen, kunnen bepalen. En dat is nooit eerder gebeurd, maar dat, dat faciliteren wij als gemeente. Hmm. Nou goed, in deze ronde mag de burgemeester dan het laatste woord hebben, want we moeten afronden. Mark Stappershoef bedankt, Ine Siebe, bedankt, Henk Renders en Kees van Behemen voor jullie bijdrage aan deze Godse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.